Ik zal inshallah ook in het kort een vertaling geven van de preek in het Nederlands. Zoals jullie weten zijn wij deze weken bezig met het bespreken van de toestand van het gezin. En wat nodig is om deze toestand te verbeteren. En ik ben begonnen door te zeggen als het gaat om het verbeteren van de gemeenschap. Dan moeten wij beginnen bij het verbeteren van het gezin. En dit kan alleen maar gebeuren als de beide echtgenoten bewust zijn van hun rechten en plichten. En dat ze bewust zijn van de doelstelling van het huwelijk. Wat wordt er nou eigenlijk beoogd met het huwelijk? Wat moet men daarmee bereiken? En daarom dient de vader of de echtgenoot bewust te zijn van de rechten van zijn vrouw. Zodat hij deze ook kan nakomen. En hij moet begrijpen dat wanneer hij de rechten... ...van de vrouw respecteert... ...in acht neemt... ...hij geeft haar hetgeen... wat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft opgelegd... ...dan is het zo dat hij daarmee ook het advies van de profeet... ...sallallahu alayhi wa respecteert en in acht neemt. Want het is onze profeet die tegen ons heeft gezegd... ...zorg goed voor de vrouw. Ook heeft hij, sallallahu alayhi wasallam, gezegd... ...de beste onder jullie is degene die de beste omgang heeft met zijn vrouw. En vervolgens zei hij, en ik ben de beste van jullie. Waarom? Omdat ik de beste ben in de omgang met mijn vrouw, zegt de profeet. Dus wij moeten goed begrijpen dat het huwelijk bedoeld is om een doelstelling te bewerkstelligen. Om iets voor elkaar te krijgen, namelijk een gezin te stichten... Die zich onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala in alle opzichten. En dat moet vanaf het begin, moet dat duidelijk zijn voor de beide echtgenoten. En ik ben begonnen door de vader aan te spreken of de echtgenoot aan te spreken. Waarom? Hij is namelijk degene die als verantwoordelijke is aangesteld over het gezin. Hij moet goed begrijpen dat een vrouw geen slaaf is. Maar dat een vrouw hem juist compleet maakt. De vrouw is een bron van liefde en barmhartigheid. De vrouw is een bron van kalmte en rust. Hij moet dat goed snappen. En moet vervolgens goed in de omgang met haar zijn. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Gaat goed met hun om, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. een goede omgang met jullie vrouwen, zegt Allah subhanahu ta'ala. En hij zegt vervolgens. Het kan, het is mogelijk. Dat jij een eigenschap van je vrouw veracht. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wat jij niet weet, is dat wellicht die ene eigenschap die jij verafschuwt aanleiding kan zijn in de toekomst voor iets goeds. En daarom zei ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Laat een gelovige, zijn gelovige vrouw niet verafschuwen, niet haten. Als hij een eigenschap van haar veracht, dan moet hij maar denken aan een andere eigenschap die hij fijn vindt, die hij mooi vindt. En als wij het hebben over die goede omgang, beste mensen, dat betekent niet dat je je vrouw slaat, zoals we de vorige keer ook hebben gezegd. Dat je je vrouw schoffeert, uitschept, kleineert, bespot, dat gebeurt allemaal. Dat hoort er niet bij. Dat is niet wat Allah subhanahu wa ta'ala bedoelt met de woorden, gaat goed met hun om. Het is van belang dat de man de rechten van de vrouw respecteert en haar ook haar rechten geeft. En een van de belangrijkste rechten is de volgende. Dat je haar helpt om haar Heer te gehoorzamen. Dat je erop waakt dat zij haar gebeden nakomt. Dat je erop waakt dat zij het gebed op tijd verricht. Dit is een belangrijke zaak, beste mensen. Een zaak waarvoor jij verantwoording moet afleggen op de dag des Zorius. In een eerdere preek heb ik een overlevering aangehaald waarin de profeet zegt... Dat de man verantwoordelijkheid draagt. Binnen zijn gezin. En hij zou verantwoording moeten afleggen. Daarvoor op de dag des ooit. Daar hoort bij. Dat je je vrouw stimuleert. En adviseert. Om goed te zijn. Jegens haar heer. Om haar aanbiddingen op te pakken. En gelet op de volgende woorden. Van Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Hij zegt tegen ons. Wat ah salah. Oftewel. Beveel. Draag jouw familie, jouw vrouw op tot het gebed. En hij zegt vervolgens: Was tabera. alayha. En wees geduldig daarin. Dat betekent: Het kan voorkomen dat als jij je vrouw uitnodigt naar het gebed, of je kinderen uitnodigt naar het gebed, dat ze niet echt blij zijn met jouw verzoek. En dat ze weigeren in eerste instantie. Dat betekent dat je niet moet opgeven, zegt alles. Was tabir alayha. Blijf het proberen keer op keer. Ook zegt Allah subhanahu wa taala een opdracht richting ons, richting de gelovigen. Amanu. Oftewel, degene die geloven, gelet op de volgende woorden. Bescherm jullie zelf en jullie familie tegen het vuur. Met andere woorden, de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Het is niet passend om te zien hoe een man absoluut geen aandacht heeft voor zijn kinderen of voor zijn vrouw. De man is als verantwoordelijke aangesteld over zijn vrouw. Als we kijken naar het vers in Sorat nisa Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Al-Rijjalu qawwamun al-Nisa. Qawwamun, als je het eigenlijk letterlijk vertaalt, dan betekent dat onderhoudend. Onderhoudend zegt Allah wa Maar dan zegt hij gelijk wat hij ermee bedoelt. Allereerst, de mannen zijn boven de vrouwen geplaatst. Wat betreft een aantal zaken, profeetschap komt alleen de mannen toe. Maar de andere zaken die ook de man, in dit geval, boven de vrouw plaatsen, is dat zij uitgeven van hun vermogen ten behoeve van de vrouw. Dat zij zorg dragen voor de vrouw. Dat zij de vrouw en de kinderen onderhouden. Dat is hun plicht. Maar ook zeiden de geleerden, de geleerden, Siron, toen zij stilstonden bij dit vers, zeiden ze, betekent dat zij de vrouwen opdragen, adviseren, ...bevelen om de rechten van Allah... ...subhanahu wa ta'ala na te komen. Dus de verplichtingen na te leven... ...en de verboden zaken te mijden... ...zijn de geleerden. Dat is de bedoeling van qawamun... ...zijn de geleerden. Het is werkelijk een schande om te zien... ...dat een man het nog steeds toestaat voor zijn vrouw... ...om het gebed te verwaarlozen. Om het gebed niet op tijd te verrichten. Om haar hoofddoek niet te dragen. Er wordt van alles en nog wat getolereerd. En dat hoort niet... De man moet zijn vrouw daarop aanspreken. Ik heb ook gezegd, dat los je niet op door de vrouw te slaan, te bespugen of te schofferen. Nee, dat los je op door haar aan te spreken op een goede wijze. En duidelijk te maken wat Allah van haar vraagt. Het is natuurlijk van de zotten dat wij ons neerleggen bij regels die gemaakt zijn door mensen. En dat wij ons niet kunnen neerleggen bij de regels die zijn gemaakt door de Almachtige. Door de Heer van de hemel en daar. Het is werkelijk van de zon. Het is te gek voor woorden. Dus de man draagt verantwoordelijkheid wat dat betreft. Hij draagt ook verantwoordelijkheid wat betreft het afweren van alle negatieve invloeden die zijn huis proberen binnen te komen. Dat moet hij tegengaan. Dat moet hij bevechten. Als hij ziet dat zijn vrouw naar iets op tv kijkt wat niet kan, dan moet hij haar daarop aanspreken. Als hij hoort dat zijn kinderen kreten thuis roepen of zeggen, die islamitisch niet kunnen, dan moet hij ze daarop aanspreken. Als hij ziet dat er iets in zijn huis wordt gebezigd, wat in strijd is met de islam, dan moet hij daar een einde aan maken. Dat is jouw plicht. En wat wij goed moeten snappen, is als wij dit niet doen, dan zal deze vrouw jou, op de dag des oorlogs, je eigen vrouw, jou bij de keel grijpen. En tegen jou zeggen, dus de vrouw die eigenlijk als moet ...naar buiten is gegaan. Wat betekent dat? Ze gaat naar buiten, terwijl zij haar aantrekkelijkheden vertoont. Haar rondingen vertoont. En gaat ze allemaal door. De vrouw die niet bidt, de vrouw die het gebed verwaarloosd, niet op tijd bidt... ...de vrouw die wel niet vast, de vrouw die geen zakat uitgeeft... ...als je haar niet aanspreekt op haar gedrag, dan zal ze jou op de dag... ...daar zoiets bij de keel grijpen en zeggen van, waarom heb je mij in die duisternissen gelaten? Waarom heb je mij niet geleid naar het paradijs? Als je dat hebt gedaan, dan kun je tegen haar zeggen, ik heb je daarop aangesproken, Ik heb mijn best gedaan, maar je hebt niet geluisterd. Maar als je niks hebt gedaan, dan zul je op die dag vol spijt staan kijken. En denken bij jezelf, subhanallah. Een verantwoordelijkheid die mij is gegeven. En ik ben gefaald daarin. En dat kan aanleiding voor jou zijn om zelf ook in de helwe eerder belet beland te belanden. Dus daarom zeg ik tegen ieder, neem deze verantwoordelijkheid serieus. Een andere zaak of een ander recht dat de vrouw toekomt, is dat jij, zoals ik zei, dat jij haar onderhoudt. Jij bent degene die met het geld moet komen. Jij bent degene die moet werken en moet de rollen niet omdraaien. Ik heb ook een aantal voorbeelden genoemd van mensen die zo laag zijn gezonken, dat hij zelf geen poot meer uitsteekt, alleen maar thuis ligt te slapen. En hij eist van zijn vrouw om naar buiten te gaan, om te gaan werken, geld te verdienen, zodat zij hem kan onderhouden. Als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat hetgeen wat jou beter maakt, juist het onderhouden van haar is. En als jij die verantwoordelijkheid aan haar geeft, wat blijft er dan over voor jou? Dan zijn de rollen omgedraaid. Dan ben jij de vrouw en is zij de man geworden. Allah moest aan. De man is degene die verantwoordelijkheid hiervoor moet dragen. En als ik zeg, hij moet haar vrouw onderhouden, dan moet hij dat ook doen. En dan moet hij dat ook doen met het besef dat hij zijn Heer aanbidt. Ik heb een overlevering aangehaald van Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu. Hij zegt dat de profeet heeft gezegd... degene die zijn vrouw onderhoudt... zijn familie onderhoudt... rekenend op de beloning van zijn heer. Hij geeft niks uit. Of hij rekent op de beloning van zijn heer wat dat betreft... het is voor hem net alsof hij een salah heeft uitgegeven, zegt de profeet. Het is voor hem net alsof hij een liefdadigheid heeft uitgegeven... zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En belangrijk hierbij om te vermelden, is dat de man wat dit betreft niet gierig moet zijn. Want als jij wil dat je vrouw jou gaat haten, dan moet jij je wat dit betreft gierig opstellen. Ik zeg niet tegen jou dat je daarin moet overdrijven, nee. Maar ik zeg, datgene wat zij nodig heeft, en dan praten we voornamelijk over de primaire zaken, Dan moet je niet moeilijk over gaan doen. Eten, drinken, kleding, woning, noem het maar op, dat zijn, medicijnen als ze ziek is, dat zijn de zaken die jij moet betalen. Zij hoeft het alleen maar te vragen, jij moet het geven. Daardoor stijg jij ook in gang bij haar. Daardoor gaat ze ook anders naar jou kijken. Ze gaat naar jou kijken vol respect. Maar op het moment dat jij je gierig opstelt, dan zal ze langzaam en zeker jou gaan haten. Hind bin ...die is zelfs naar de profeet gekomen om haar beklag daarover te doen. En weet je wie haar man was? Abu Sufyen. Een van de voormannen van Korees. Maar hij had een kenmerk: namelijk dat hij niet veel wilde uitgeven. De profeet gaf haar gelijk. Hij stond haar zelfs toe om van zijn geld zonder zijn toestemming te pakken. Het kan niet zo zijn dat jij met iemand trouwt en niet bereid bent om haar te onderhouden. Dus dat is een van de plichten die de vrouw toekomt. En de laatste wat ik heb genoemd is we moeten, ik zeg niet weer dat je moet overdrijven in jaloezie. Je hebt sommige mannen die constant twijfelen aan de eerlijkheid van hun vrouw, aan de betrouwbaarheid van hun vrouw, aan de kuisheid van hun vrouw. Dat is een slechte zaak. Wordt verworpen binnen dit islam. Maar je hebt ook een goede vorm van jaloezie. Een goede vorm van jaloezie is dat wanneer jij ziet dat je vrouw voor de spiegel staat. Zich aan het opmaken. Hè, of beter gezegd, zich aan het schilderen. Of je ziet bijvoorbeeld dat zij kleding aantrekt. Die alleen maar voor jou bedoeld is. Die ze eigenlijk voor jou thuis moet aantrekken. Dan moet je er wat van zeggen, beste broeder. Het kan niet zo zijn dat je op dat moment niks zegt, niks roept. Jaloezie betekent dat je op dat moment zegt tegen je vrouw, dat kan niet. Dit zou je voor mij moeten doen thuis en niet buiten. Buiten zou je eigenlijk bescheiden moeten kleden. Zou je naar behoren moeten kleden. Waarom doe je dit, zeg je tegen haar. Wiens aandacht wil je trekken. Wil je mijn aandacht of de aandacht van andere mannen? En zo spreek je haar aan. Dit is een vorm van jaloezie die prijzenswaardig is binnen de islam. Natuurlijk, er zijn een aantal rechten die de vrouw toekomen. Daar heb ik mij deze twee preken eigenlijk op gericht. Maar vanaf volgende week wil ik mij natuurlijk... want als het gaat om het verbeteren van de toestand van de familie... dan gaat het niet alleen maar om de rechten van de vrouw... en dan gaat het niet alleen maar om de taken die de man moet vervullen. Nee, een huwelijk kent twee partners. De man en de vrouw. En daarom wil ik mij volgende week gaan richten op de rechten die de man toekomt. En wat de vrouw moet doen om haar huwelijk te redden... en ook haar huwelijk gezegen te maken. En tot slot vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala... Om onze huwelijken te zegenen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om onze vrouwen te leiden. Om onszelf in eerste instantie te leiden. En daarna onze vrouwen te leiden. En onze kinderen te leiden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons meer kennis over het geloof te schenken, te geven. En ons ook de kracht te geven om deze kennis ook naar daden om te zetten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons standvastig te maken op het geloof zodat wij uiteindelijk als moslims, ware dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala, komen te sterven. Zodat wij in aanmerking komen voor het paradijs. Of subhanallah, bihamdulillah, illa illa, amd, saffur, kwartoe berekenen.